Het atoomagentschap van de VN maakt zich ernstige zorgen over de situatie bij de kerncentrale. Het dodental na de aardbeving en tsunami in Japan staat nu op ruim 4300. Meer dan 8600 mensen worden vermist. Het odotal zal nog verder oplopen, want in het zwaar getroffen kustgebied is het zoeken nog maar net begonnen. De temperatuur in het gebied ligt rond het vriespunt. Er zijn bijna een half miljoen mensen dakloos. Zo'n anderhalf miljoen mensen hebben nog altijd geen stromend water. En 850.000 huishoudens zitten zonder stroom. Het Libische leger heeft de inwoners van Benghazi gewaarschuwd voor een aanval. Op de staatstelevisie werd gezegd dat alle opstandelingen tot middernacht plaatselijke tijd de gelegenheid hadden om hun schuilplaatsen en wapendepots te verlaten. Die termijn is inmiddels verstreken, maar het is nog niet bekend of de aanval ook is begonnen. Benghazi in het Noordoosten is het belangrijkste bolwerk van de opstandelingen. Het leger van kolonel Gaddafi is de laatste dagen snel naar de stad opgerukt. Gaddafi zei op televisie dat hij geen strijd in Benghazi verwacht. en gaat ervan uit dat de bevolking het leger helpt bij het uitschakelen van de opstandelingen. Real Madrid heeft zich voor de eerste keer in zeven jaar geplaatst voor de kwartfinale van de Champions League. De ploeg won met 3-0 van Olympique Lyon.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 Ja, voor in de kast. Dat ik ooit aan schade was, dat heeft ze nooit geweten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 Machten na een stuipje van agenda. Maar ik dans dus ik besta. Als ik op de dans besta, ik begin ik dan. Mommy. 6.9 ZFN. Zf. Zf. op internet, internet. internet. www.zfmzandvoort.nl waterfall